Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïne is klaar om te onderhandelen met Rusland over het beëindigen van de oorlog, maar zal zich niet overgeven. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Kuleba vandaag gezegd. Bij een virtueel evenement van een non-profit organisatie vroeg Kuleba ook om meer militaire hulp. Hij zei dat er burgerlevens worden gered als Oekraïne meer straaljagers en andere vliegtuigen had om zich te verdedigen. President Zelensky zegt dat sinds het begin van de invasie zo'n 1300 Oekraïnse militairen zijn gesneuveld. En eerder vandaag meldde de Oekraïnse regering dat aan de Russische kant zeker 12.000 militairen zijn omgekomen. Of de getallen kloppen is niet vast te stellen. De Amerikaanse autoriteiten spraken donderdag van 5500 dode militairen aan de Russische kant en zo'n 3000 aan de kant van Oekraïne. In Finland is de eerste nieuwe kernreactor in 40 jaar tijd gestart met het leveren van elektriciteit. Het is ook de eerste nieuwe Europese reactor in 15 jaar. De komende tijd wordt de productie geleidelijk opgevoerd. Deze zomer kan de reactor voorzien in bijna 15 van de Finse elektriciteitsbehoeften. Met het openen van de nieuwe kernreactor wil Finland minder afhankelijk zijn van stroom uit het buitenland. Het land haalt veel energie uit Zweden, maar ook voor een groot deel uit Rusland. Irene Wust en Sven Kramer hebben een eigen bocht gekregen in Tijalf in Heerenveen. Daar werd vanmiddag uitgebreid afscheid genomen van de schaatsiconen. De bocht voor de finish heet voortaan de Sven-Kramer-bocht. De andere bocht, na de finish, is vernoemd naar Irene Wust. Bij het afscheid waren ook koning Willem-Alexander en premier Rutte aanwezig. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen bewolking. En vooral in het westen kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of zeven.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 Gelijk soms zo vanzelfsprekend, maar het is er niet, ik neem. Terug bij het tweede uur, of bij twee uur, derde uur alweer. En eh, André Hazes was dit niet voor lief. Eh, we gaan nog wat bellen. En eh, ja, verzoekjes draaien. En, eh, maar eerst nog eventjes deze. Ja, graag hè. En die mooie droom, ja, die was opeens voorbij. Maar hier nog niet, want tot acht uur ben ik bij u. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Vroegjes aanvragen kan ook nog. Ik hoor de waarheid in je stem. De liefde is voorbij. Je mooie ogen zijn nu. Zal ik voor op één keer stevig vast, Okkel. Het is niet mogelijk voor ons allebei. Altijd was ik je draag. Ik wil lang nog steeds bij jou. Denk nog even aan wat. All the leaves Het is nu alles voor ons allebei. Altijd maar ik je trouw. Ik wil alleen nog steeds naar jou. Die mooie droom was op deze toon. Die dame. En uh, ja, die mooie droom was opeens voorbij. Ik ga een verzoekplaatje draaien. Die wordt aangevraagd door Wippie die wilden graag horen voor de Zoka, Natasja en de Kleine. Ik heb genomen Ramon Bezen en uh, kleine lieve kusjes.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 En kleine witte bloempjes in je mooie haar. Papi, haal mijn fiets goed vast, ik ben nog bang. En pap blijft bij me, papa kijk en papi verhaal. En opnieuw dat gevoel, ook oh, al duurt het nooit zo lang.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 En dat groeit met de dag. Een deel meisjes, de rest overal. Met geurtjes, mascara, met lintjes aan normaal. mouw. mij, meisje, mijn kind, waar ik zoveel van hou. En ik denk aan kleine, lieve kusjes, voor het slapen gaan.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 Die is uit Rotterdam voor de Zalke Anathas en de Kleine. En dat was hier dan Ramon Beense, een kleine lieve kusjes. En aan de lijn hebben we, ja, wie? Ja, Bebter. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. We zijn er weer volhoord naast hoor. Helemaal ja. weer gepikt en gestegen zitten weer. Ja, lekker. En Bebter is er ook weer bij. Ja, ja gezellig hoor. Nou, we zijn allemaal weer beter. Hè. We hebben allemaal een beetje last gehad van, uh, nou ja, van die handel. Ja, ja. ja. ja Bertje, Bertje heeft het wel een beetje lang gehad. Ja, Bertje. ja 2,5 week was ik een soep bij je. Ja, ik had ook uh, gewone griep gelukkig, maar uh, ja, ja die, die, die, die hakte er toch ook wel aardig in. Ja, ja jongens, ja. Ja. allemaal nog wel even het laatste staartje. Ja, we ja, uh, gaan met ja. een gezond de zomer in. Ja, gelukkig wel. Ik bedoel, uh, het mooie weer komt eraan, Het is uh, heerlijk, ja. Die, uh... oh, is het lekker, hè? Wat hebben we lekker gehad die afgelopen ja, dagen? Nou, ja, jongens. Jongens. in het tuintje op buiten met het terrasje... Je, we mogen weer alles, hè, Frit? Ja, nou ja, dat was in vergelijking met vorig jaar, hè? Ja, nou, zo. nou, nou. Nou, dat gaan we gauw vergeten, hoor. Ja, nou, dat, ja. nou, dat was het drama. Vorig jaar bestond dat, dan? Vorig jaar. nou ja, ja, maar buiten dat sowieso de, de, de lente liet het ook afweten en zo. En uh, de zomer nou, was laat ja, en... Uh... Ja, ik ja. weet niet wat jij net Frit, maar ik zei het laatst tegen mijn pippie... Ik zeg, die laatste twee jaar, wat zijn ze gebleven? Ja. Het was, weet je, het was zo raar. Zo'n ja. soort vacuümgevoel. Ja. ja, klopt. Ja, want dit, dit is eigenlijk alweer het derde jaar waar wij nu in zitten. Ja, ja, ja. zeker. zeker. Ja, jou had hem op geschiedenis gaan schrijven, goede dingen gaan doen. Alhoewel, ja. <laughs> corona weg, huppakee, Oekraïne. Ja, de, de, andere, de andere depressie is, is alweer de meeste gemaakt. Ja, lekker, lekker de angst weer uitdraaien, hè? Ja, het is allemaal nardigheid, uh, Bert. Wat een ellende, jongen Ja, eh. ja Bert. Nou ja, weet je wat het is, jongen Het is natuurlijk vreselijk voor al die mensen daar. Ja. Het is ja. echt verschrikkelijk, hoor. Je moet er Zeker. Wel, ja, ja. Je zitten ontzettend hard zitten bidden. Hè? Dat, dat, uh, dat, dat, dat er maar niet zo heel veel van die slachtoffers gaan vallen. Want het is echt verschrikkelijk. Ja. Hè? Nee, hoor. Je zou er geen, uh, geen nee. oogdurt gaan doen gewoon s'nachts. Nee. Nou, dat, uh, is, dat is nu wel, hoor. Maar ja, weet je, daar schiet je natuurlijk ook helemaal niks mee op. Nee. We kunnen beter maar uh, toch een beetje ja, in de positieve sfeer blijven. En wat anders dan uh, wordt het één grote negatieve handel. Ja, zeker weten. Ja, ja dan, dan, inderdaad, dan is het einde zoek. En uh, ja, dan, dan komen we ergens in terecht waar we helemaal niet willen zijn. Nee, zeker jongen. En weet je wat het is? Je helpt de mensen er ook helemaal niet mee. Nee. He? Je kan gewoon doen wat je doet en wat je kan doen. En voor de rest, ja, dan moet je je toch maar weer richten op het zonnetje. Ja, ja, ja nou, dus ik, ik zeg altijd, maar denk aan het vliegtuig. Hè? Als, je, als je erin zit, dan krijg je altijd van... Eerst jezelf in veiligheid brengen, dan kun je de kinderen helpen. Ja, ah, zo, we, beetje, ja. Zo, is het, zo is het je wel hard. Ja. ja. En het is echt niet zo van dat je egoïstisch bent helemaal niet. Maar je hebt dat gewoon te doen. Ja, ja want ik bedoel, ja, als, als, als je dat niet doet, dan kan je de ander niet helpen. Dus zo simpel is het. Ja. Nee, dat is, dat is ja. helemaal een grote waarheid, vind ik. Ja. Hey. En, en je helpt er niemand mee om te gaan zitten sikken en te gaan zitten zagarijnen. En dat, oh, je, je helpt oh. je helemaal niemand mee. Well, wij... Nee, nee, nee. nee. Ja, gelukkig. Weet je, ik zeg altijd, er is hulp zat. Nee, gelukkig. En, ja. en de mensen komen heus wel goed terecht. En ja, ik, ik, ik hoop dat het uh, in ieder geval uh, ja, straks toch weer uh, het land uh, uh, zover is dat ze weer uh, kunnen gaan opbouwen. Ja, ja zeker jongens. Het ding, dat hopen we ook vanuit. Ja. Ik, ik, ik heb ook een beetje zo het gevoel, heb, alsof het uit een hele andere tijd komt. Ja, Weet je wel, het is zo, zo primitief. primitief ja. Wie gaat er nou toch een beetje bommen nog zitten gooien en ja. dat soort dingen, weet je Lijkt op het heel erg in een andere tijd, zo. Ja, daar is een bommen en granaten. Ja, ja, dat, ja. De, de mensen zijn toch wel een klein beetje geëvolueerd. dat we nee, nog beetje met elkaar kunnen praten, zou je zeggen. Nou nee. Nee, ja, maar ja, dat zeg ik. We hebben natuurlijk uh, dat, dat, datgene Irak gehad, natuurlijk, Iran. Uh, nou. En nee. uh, dat, dat Kuwait gebeuren. En uh, ja, we hebben natuurlijk daarvoor ook nog uh, de oorlog gehad in Joegoslavië. Ja, en, ja, en, ja, en, en nu dus uh, Rusland. Ik denk ja. En de Krim erachteraan. De, de krim, krim, krim, ja. Hebben we ja. de genomen. Krim Salabim. Krim Salabim. Ja, ja, ja. ja dus ja. Het is, het is niet makkelijk, jongens. Het is echt niet makkelijk. Maar uh, ik vind niet... Uh, ik vind wel dat we met de F en N.A. moeten blijven denken, hè. We moeten niet met z'n allen oorlogen gaan zitten spelen. Nee, en, uh, en zeker geen, uh, geen landje pik. Want, uh, nee, zeker niet. Zeker niet. Ik bedoel... Uh, daarom uh, zijn wij in ieder geval één Europa geworden. Nou. Weet je, ik... Uh, ik heb, uh, van de week heb ik uh, de banden weer opgepompt, uh, Fred. oh jee? Die ja. waren, die waren leeg? is <lacht> gevuld, ja. banden gepop, gepompt, opgepompt. Uh, dat, dat, dat betekent dat je een tijd lang geen gebruik hebt gemaakt van die fiets. <lacht> dat klopt. Dat was ook zo. Ik ja, was ja, ziek ja. geweest natuurlijk ook. Ook oh, dat en was wel een Dat was ik zo te ja, koud. Dan. dan ga je maar met, niet. met je niet je met die kouder wad. Nee, nee. Niet, hoor. Maar van de week zijn we lekker op de pedalen geweest, hè? heb. Ja, dat lekker. Lekker met zonnetje. Ja, het was wel koud hoor. Want je, moest wel, je moet hem wel heel rustig fietsen, als krijg je van de kou, hè, Bip? Nou, het was wel best een koud fiets, hoor. Door nou, ik, oh, Een beetje door het ja. Vondelpark heen gegaan en zo? Of, Onder ja, andere. Zeker. Maar ook uh, langs de Amstel zijn we geweest, hè, Beth? Oh ja, oh, zo Heer. mooi, jongen. Dat, dat krijg ik nooit genoeg. Nee, johan, is nee zo jongen, zo mooie plekjes. Gewoon richting kerk, weet je? Ja. Gewoon. Ja. Oh, prachtig, jongen. Ja, ja wat me eigenlijk een beetje baarde was uh, dat ik van de week in de krant in las dat. Uh, ...dat Amsterdam een beetje aan het leeglopen was qua winkels. Ja, ja waar klik. niet, waar niet, jongen. Waar niet, ja. Jongen, jongen, jongen, dat is, dat is overal, is het... In middenstand, In middenstand, die ja. heeft een grote plak gekregen. Ja, kleiner gemaakt, ja, ja. Ja, is ja, de, de de, het, de is... Het niet meer zoveel online gaan zitten kopen, vind nou, je niet? Dan en goed, dan dan ze dan dat dan echt naar de winkels blijven gaan. En waarom we het kopen? Niet alles nou. dat bom of zo, weet je? Nee, jongen, die daar, die zitten miljarden te verdienen. Nou, op, zus. er komt een nieuw pand... Is in de binnenaai in Amsterdam wordt er gebouwd. Ik heb me laten vertellen van mensen die daar werken dat het geloof ik 1,3 miljard kost. Ja, handel. Ja, het is alsof het niks is. Kun <laughs> je ja, wat ze verdienen erin? Ze geloven zich? Ja. Dat is al even Nederland. Ja, er worden prijzen, er worden nu met prijzen gegooid dat je denkt van, nou, dit is toch echt waanzin. Ja, nou ja. Maar goed, wij gaan op de pedalen. Ja, dat uh, is het hoor. Is een leuk opstapje voor ons, uh, onze hit die we hebben gehad tip? Ja, ja. Ja, leuk, ja die, die, die elektrische fiets, hè? Ja, ik ja. heb een mooie clip gemaakt toen. Ja, een ah, clip op de YouTube. Dat is allemaal was... te bezichtigen, hè? Bep ah, en Bert en de zaten. Hebben we ja. zo veel jongen met die opnames. Dat was bij Sparing Dam, hè? Was dat? Ja, dat hebben we. Zo waren we bij Sparingdam Sparingdam. met ja. z'n allen. Ik ben allemaal binnen. Ja, dat zie vlak je vlakbij, hè? Wat zeg je? Dat is hier vlakbij, Spijn dan. Ja, ja, ja dus dat is jouw ja. ja, jou vlakbij. Ja, bij jou vlakbij, ja. Nou, dat, dat, dat hebben we toen opgenomen. Dus uh, ja, we hebben gaan lachen gedaan. Dat is hartstikke leuk. Ja, lekker. Ik zou zeggen, uh, uh, uh, mensen, ga nog even kijken op uh, YouTube: bed en bed in de op onze site natuurlijk. Hè. Daar kan je alles uh, zien van bed en bed. En wie we zijn en wat we allemaal zo doen. En je kan alle filmpjes bekijken en de muziek beluisteren. Of uh, ja, gewoon naar YouTube geluisterd ja. voor de e-bike. De, de, we, de wereld van uh, Beb en Bert. Zo ja, <laughs> is dat, jongen. Dat lijkt me altijd een beetje lachen, jongen. Ah, ja, toch? Ja, jongens. Maar dan ben ik ben wel blij dat jij weer met het opgeknapt hebt, ja, hè? Fred. Ja, nog niet helemaal de oude, maar het komt wel. Nee, nee jij ja. misschien komt er een nieuwe. <laughs> dat was liever niet. We gaan allemaal voor nieuw, we gaan niet meer voor oude. We vergeten het hele oude zo Ja, zo is het. Hé, hey, maar... eh. Uh, ja, we gaan lekker op de fiets. Ja. Nou, lekker jongen. Lekker. Ring, ring, ring. Vers, frisse, frisse, frisse en verse lucht. Zo is en, het. Uh, en met ons kop in het zonnetje. Ja, en het, en het kost ook geen uh, benzine, hè, want dat is ook niet om, om te harde tegenwoordig. Ja, ja. te zeggen in de auto's zitten. Ja. Ja, ja. Nee. Ik hoorde vanmiddag, uh, ze zijn uh, naar beneden gegaan. Ik zeg, met hoeveel? Ja, drie cent. Ik zeg, ja, wat heb ik daar dan aan? Zo, zo, jongens, ja, jongens, ja, jongens. Ja, nou... Uh, ik stond gisteren bij de pomp, bij een goedkope pomp. Twee euro ja. te... oh. je, en nog wat. Ja. Dat ik belachelijk, jongens. Ik denk aan de snelweg betaal je zo'n twee vijftig. Ja, je daar je zit je al aan de twee vijftig, ja. Laat je dat kwestie van cocktail afhalen, dan eindelijk na al die jaren. Ja, dat vind ik al goeie. Ja, nou ja. Nou ja, die... Ik heb een vergeten. Dat kan je wel vergeten, denk ik. Dat denk ik ook, ja. ja. Ach ja. ja. Zo gaat dat, hè. Grondstoffen en geopolitiek, dat is helemaal in tegenwoordig. Huppieke. Ja, helaas. Toen leren maar, jongens. Ja, maar goed. Toen leren of de, en de kaleren. Nou ja. <laughs> ja, ja, die heb je er helemaal goed toe. Ja, zijn. Die kan op een tegeltje. Ja. Ja toch. Als ja, manipuleren, nu krijgt het de kleren. Ja. Ja. we kunnen ook een t-shirtje drukken. Ik krijg de kleren. Ja Ja, ja toch. Dat ben jou heel veel buitenschap. Gewoon er nog wat vitamine C in. En de... ja, ja, dat gaan we zeker doen. Neem de D ook mee. Ja. En uh, ik zou zeggen, uh, allemaal een heel fijn weekend weer eens. Ja. We gaan... Goed weekend. We gaan er weer van genieten. En uh, op de pedalen. We gaan naar de e-bike. Op naar de -ho. e-bike. Hey. Aju. Paraplu. Aju, paraplu. Groetjes en goed weekend. Ja, Brent. Hoi, hoi. Tot volgende week. Ja. Hoi, Op en e-bike. Op bij! Ik vond met de kool. Ja, ik was een van de eerste die de e-bike had ontdekt. En het verbaasde me te zeerste dat ik steeds werd afgepikt. Je lijkt wel een bejaarde, dat zongen ze in koor. Maar als ik ze voorbij stap, riep ik, zeg, knap jij even door. Ik voel me de koning te rijk op mijn e-bike, op mijn e-bike. Ik voel me de koning. Te rijk, Beginnen en bezienswaardigheid. En bleef geen uur meer binnen. Dan lach zal gooster spijt. Want reed ik op mijn fietsie? Riep men open en bloot. Zo krijg je nooit conditie. Zeg, schaam jij je nou niet dood? Daar gaan Ik hoef me de koning te rijden. Op mijn nieuw e Op mijn nieuw e Ik volg me de koning. Lekker lachen, had lak aan dat gezaak. En binnen een paar jaar zat iedereen op zo'n bek. Geen berg te hoog, geen storm die ik niet traceer. Laat zij maar lekker zweten, we gaan hier als een speer. Ik voel me de koning te rijk, op mijn e-bek, op mijn e -bike. Ik voel me de koning. Zo, dat waren ze dan, Beb en Bert en de nazaten. En op de e-bike. En uh, ja, wil je dat bezichtigen, uh, ga dan eventjes naar uh, YouTube. En daar kun je ze dus uh, volgen met uh, ja, diverse clips en uh, filmpjes. Hartstikke leuk. En uh, ja, wij gaan weer verder met de muziek. En ik wil jou voor altijd. En dat is gezongen door Henk Damen. Beetjes op strand, ogen als zand. Rood gekleurd in de zon zacht in de zee. Velen zoeken geluk, net als jij, was ik lang alleen. Vanaf vandaag weet ik, voor mij ben jij nummer één. Alleen vandaag, een liefde voor altijd, wil ik zo graag. Mijn hart in. Jouw haar, bij hand in hand met elkaar. Een vrouw als jij die trekt de liefde aan. Alleen de zee en de wind zien wat ik bij jou vind. Ik wil voor altijd samen met jou door het leven gaan. De liefde voor altijd wil ik zo graag. Mijn hart die in tot en staat bijna in brand. Zo veel hou ik van jou. Ja, kan mijn leven niet stuk Mijn wereld ben jij Vol van geluk Ik hou je vast En laat jou nooit Meer los Ik wil jou voor altijd Niet alleen vandaag Een leven voor altijd Wil ik zo graag Mijn huid die tinter. Dan hang Dame en ik wil jou voor altijd. En ik ga nog een verzoekplaatje draaien. Die uh, wordt aangebracht door Diana uit Rotterdam. En die wilde plaatje horen voor iedereen die zit te luisteren. Zomer in mijn hart, Stef Ekkel. Zwarte haren.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 was die dan aangevraagd door Diana Rotterdam. Zomaar in mijn hart, Stef Ekkel. We gaan volgende, naar het volgende verzoekje. En die wordt aangevraagd door mijn moeder. En eh, ja, die vraagt hem aan, speciaal voor mij. Trots op jou, Wesley Bronckhoors. Dank je wel daarvoor. Eh. Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen. Dus doe ik het nou.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 Ik was op jouw Wesley Bronkhorst. En uh, ja, we gaan verder met driekes. En hoe vaak? Nee, ik weet niet hoe vaak, maar uh, wij zijn er tot 8 uur. Ik zie zo vaak jouw ogen. En wat je mij toen zei: dat de tijd voor jou was gekomen, die niets te maken had met mij. Je voor jezelf in kiezen. Je had er alles aan. Je bent er één uit duizend Ben nog steeds jouw beste vriend Jouw geluk moet ik accepteren Want dat heb je ook verdiend Het leven dat gaat verder Dat is wat jij mij toen zei Maar dat ik jou zo echt zou missen No, say I, I, I, seek you with me En hoe vaak. Hier bij for You. Die onder .9, vanuit uh, Zandvoort natuurlijk. Aan de tolweg 10A. En uh, ja, we gaan nog op het draaien. En dat is uh, van uh, Kees Versluis. Entertainment for You wordt mede mogelijk gemaakt door KeesVersluis.com Ja, en als je dus uh, tickets wil hebben die... Uh, ja, uh, voor 2 mei. Dan kan dat. Ga even naar uh, KeesVersluis.com voor de Elvis Presley Shows. Wanneer ik oud geworden ben, en zelf jou niet meer herken, mijn eigen naam spontaan vergeet, pak dan mijn hand nog even beet. Herinner mij dan aan het leven, de feesten die ik ik heb gevierd, de liefde die ik heb bedreven, zeg dan nog een keer beste vriend. Laat je maar gaan, laat je maar gaan. Je hebt niets te verliezen, je bent vrij, je bent zo mooi zoals je zelf wilt zijn, verleef het leven. Je maar gaan. geniet van het moment samen met mij, want voor je twee dan is het weer voorbij, dus laat je gaan. Ik heb gelachen en... Ik heb genoten van het leven Bij alles wat ik heb gedaan Heb jij altijd naast mij gestaan En is het einde straks in zicht En doofde plotseling het licht Verdwijn ik met jou in de nacht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 for the band Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Ik zoek de woorden. Ik wil dat je gaat.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 Jij me heeft bedrogen, daarom wil ik niet langer bij jou zijn. Wat ik jou gaf, dat mag je houden. met mijn vertrouwen. Genau, jouw hart dat raakt al jaren, een geheim. Ik weet dat jij me Dan. Ja. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Zo is het. Frans Bauer was dat. En wat jij mee zegt. En ik ga nog één verzoek draaitje, uh, plaatje draaien. Dat is uh, afkomstig van uh, Miranda uit Rotterdam. En die vragen we aan voor de broer. En dat ben ik. Ja, en jij wilde horen. Wesley, jij bent mijn broer. Dankjewel ervoor.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 Ik ben mijn broer, mijn kameraad, jij die er altijd voor me staat. Ik ben zo blij om met jou te kunnen praten. Ik zal er altijd voor je zijn en jou beschermen tegen de pijn. Want ik ben blij dat ik hier broer mag zijn.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 Wesley, je bent mijn broer. vandaag door Miranda uit Rotterdam. En we gaan naar het volgende verzoekplaatje. Tevens het laatste verzoekplaatje van Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. En jij wilde een plaatje horen van Wilfred Ballet. En waar ben je nu? Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer één. ZFM Zandvoort met Entertainment for You.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 Een toekomst die bestond niet, de dag ging over in de nacht, ik hield van jou...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 Als je werkelijk om me geeft, wacht alsjeblieft op mij. Alsjeblieft op mij. Oh yeah. Wacht dan alsjeblieft op mij Aangevraagd door Jeroen, Wilfried Bellet en waar ben je nu? ZFM Zandvoort 106.9 Op de kabel 104.5 En DAB 6A Zo, dit is de laatste plaat die we gaan rijden. Roy Donders En uh, ja, ook getiteld. Waar ben je nou? Ik zou zeggen, in ieder geval uh, bij deze. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Bedankt voor de verzoekjes en uh, alles liefst. Ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet ervan. En uh, graag tot volgende week. En denk er dan, denk om elkaar. Altijd was je bij me.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 Vergeet er natuurlijk uh, nog wat te vergeten. Ja, woensdag hè. See of Love. En, uh, ja, dat tot 10 tot, uh, tot 10 tot 12. Daar ben ik weer te beluisteren. in Ieder geval de non-stop uh, met de heerlijke love songs. Ik zou zeggen tot dan. Groetjes, bye. Va ben je nou? Vaar ben je nou?